Vorige week zijn er toch weer een paar interessante woorden bijgevallen en die gaan we meteen even overlopen. Als iemand de neiging vertoont te stamelen en dus moeilijk uit zijn woorden komt, zeggen wij: Hij e tottelt. Hij e tottelt. Of het is een tottelei. Het is een tottelaar. Het WNT citeert het werkwoord tottelen en tottelaar in dezelfde betekenis. Het komt al in het Middel-Nederlands voor en is zeer waarschijnlijk van klankexpressieve oorsprong. Totelen en totteren worden als varianten beschouwd. De spraakstoornis die met totelen is bedoeld, wordt bij ons ook vertaald als e er een beetje naar. Deze wending komt in de standaardtaal en ook in de dialectwoordenboeken, niet voor. Dat tottelen en totteren worden door dezelfde bron, en WNT, dus geciteerd in de betekenis van tuimelen als overkop vallen. En die betekenis, die ook zeer oud moet zijn, kennen we ook in het asses. Hij ging daar een totter. Het pijnlijke trekken van wonden kennen we als Snerken. Snerken is dat. Een variant van het gewestelijke snerken. En dat is al behandeld. In nummer 375, het vierde deeltje. Maar als synoniem wordt daarvoor in maar ook daarbuiten, ook in Kobbegem gehoord. Namelijk kloppen. Kloppen dus. En snoeben. En dat snoeben is een interessant werkwoord. Het is een zwak werkwoord. Het is snobben dus. En dat betekent plotseling uh, rukken snokken. En dat snoeben kennen wij in de samenstelling een snoebegat. Dat is lang geleden al eens behandeld wij ons op de radio. Een snoebegat. En wat is daarmee bedoeld? Wel de verborgen, zal ik maar zeggen, zak in de rok waarin de borinnen hun marktgeld veilig wisten. En vermoedelijk gaat het hier om de zak die met een snoep. Een snop, dus een snok, ruk, werd dichtgesnoerd. Mochten er nog luisteraars zijn die wat meer over dat snoebegat had kunnen vertellen, dan vragen wij ze van even op te bellen. Als een dikke, vloeibare massa ergens tussendoor of tussenuit wordt gedrukt of geknepen, dan zeggen wij dat pashterde daaruit, dat pijsterde daaruit of dat kwam daar uitgepijsterd, dat kwam daar uitgepijsterd. Het gaat hier alweer om een vrij oud werkwoord, met name peisteren dat ook in het Midden-Nederlands voorkwam en dat te maken heeft met het Franse pijter met het Latijnse pascere en dat betekent weiden met e-i. Het WNT citeert het werkwoord in dezelfde betekenis, dus namelijk van voeden, voedsel geven, laten grazen, dus het eerder geciteerde weiden, dus in de weide laten lopen, in de weide laten grazen. Het Asses gebruikt uh, pastern, dus pijsteren, in een eerder bootste betekenis. En we zitten hier heel dicht bij dat werkwoord die, dat we ook al hebben behandeld, dat Asna zeer goed kent, namelijk taschtern. Deisteren. en dat betekent dus oorspronkelijk vernietigen, van een doen, van een trappen, denk aan het Franse détruire, en dat bij uitbreiding ook daggeren betekent niet vooruitkomen. Nog even zeggen dat ook het werkwoord peisteren eh, kende, en zelfs de afleiding peistering. Ook de Assenaar kent pastering, een zelfstandig naamwoord, vrouwelijk. Dat was daar een en dat was daar een pijstrink. En hij kent ook die andere afleiding met het voorvoegselige, wat een gepaster wat een gepijster. Ja, dan hadden we het nog over een trine. Een sullige vrouw wordt hier een trine genoemd maar meestal in een iets wat denigrerende betekenis, dus een stometrine bijvoorbeeld, een stomme trine, een onhozeltrine, een onhozeltrine, en dergelijke meer, maar toch altijd vrij negatief. Natuurlijk gaat het hier om de vrouwelijke voornaam trine, het katrien, dus, of het Franse Catherine, en de voornaam werd in een paar samenstellingen zelfs tot een soort van achtervoegsel, denk aan een zemeltrine en een babbeltrine en dat allemaal meer. En als variant kennen wij ook trinet natuurlijk uit het Frans. En dan ook dat trinet is even negatief als ons trine, een trinet, wat voor een trinet is dat? Wat voor een trinet is dat? We hebben het vorige zondag uitvoeriger gehad over appels en peren. Nu, euh, naar het schijnt, bestaat er een boek met al die peren en appelsoorten. Zouden er wel 180 en 190 soorten appels en peren zijn. Het is natuurlijk niet onze bedoeling hier al die termen euh, voor de radio te gaan behandelen, want er zijn er heel wat bij die overal bekend zijn. Denk aan de Doi du Commis, de Bon chrétien Williams, Beuryardi of beur en Klaps, favoriet Klaps, dus eigenlijk Engels van euh, origine. Uh, Duches, dus allemaal Frans, Rennet en weet ik veel. Uh, wij hebben hebben het uh, daar eigenlijk niet zo op begrepen, op die vreemde uh, termen die overal bekend zijn, wat wij, of wat ons meer interesseert, zijn natuurlijk de plaatselijke benamingen van appels en peren. Wat interessant was, tot dusver is daar uitgekomen, ga ik toch even zeggen, de jeffkes, die hebben we al vroeger behandeld, een jeffkespeer, is duidelijk van onze streek. Uh, er is vorige zondag genoteerd uh, witte mannetjes als een peersoort, de dikstijten, diksteerten of dikstaarten, dus ook een peersoort, en dat is wel interessant. Er is ons ook de keizerinnen opgegeven, maar dat is algemeen Nederlands, heb ik nagetrokken. De keizerin is dus een bekende peersoort, staat in de uh, en in de woordenboeken. Ook wat de, de perelaars, de peersoorten betreft... De wijnpeer is algemeen Nederlands. Wat ik daar interessant in vind, is de korenmannekens. Dat moet duidelijk uh, toch iets van onze streek zijn. Wij kennen de korenmanneken in Assen. Uh, ik weet niet of die brouwer dan ook weer te maken heeft uh, met de uh, fruitteel. Dat zou kunnen. Een, uh, soort, een perensoort, die toch ook vrij algemeen in Vlaanderen bekend was, was de, de flup, de dobbel flup. Eigenlijk gaat het hier om een uh, double Philippe dus het Franse woordje Philippe waaruit dan ons flup is gekomen, met eigenlijk een ronding van de i naar de u, daarover straks iets meer. Maar dus, wij zouden onze luisteraars willen vragen van ons niet die 180 uh, benamingen van peren en appels op te geven, die vinden wij taalkundig, men begrijpt ons niet verkeerd. Taalkundig minder interessant. Wat ons het meest interesseert, is natuurlijk de streekwoorden hier. dikstjijten, witte mannekes en dergelijke meer. De jefkes en de koeren mannekes. Als er nog van dat soort woorden zijn, graag meer uitleg daarover. En dus meer straks. Bedankt.